serie in twaalf delen naar het boek En de tuinfluiter zingt van Jos van Manen Pieters. Bewerkt door Rudolf Geel. Vandaag het elfde deel. Nadat mijn vader Marion ontslag had aangezegd, was ze zwijgzaam maar beleefd. Mijn vader voelde hoe de afstand tussen hen groeide. De dag voordat Marion zou vertrekken kwam hij thuis... ...en vond Marion bezig met pakken. Ja? Ja? Hoe oh, bent u het? Ja, ik ben wat vroeger uit kantoor gekomen. Marion? Ja, meneer? Marion, ik, ik moet je iets zeggen. Ik luister. Zou je me willen aankijken, Marjon. Zo? Ja. Marjond, wij spelen de hele week verstoppertje. Verstoppertje? Ja, ik kan me voorstellen dat je dit hoogmoedig vindt klinken, maar... ik begrijp misschien toch meer van jou dan je denkt. U weet niet wat ik denk. Jawel. Je hebt verdriet om Inge, omdat je straks afscheid van haar moet nemen. Klopt dat? Ja. Nou, en omdat het zo is... Begrijp je mijn besluiten niet? Mm -hmm. Maar jongen, het liefst van alles zou ik je mijn beweegredenen vertellen. Oh, we, we hebben toch niet voor niks zo lang met elkaar gesproken als vrienden? Maar ik kan het niet. Er zijn soms dingen in het leven die je. die je niet kan vertellen, die je zelfs niet mag vertellen. Maar u hoeft niets te vertellen. Ik stel je voor een opgave. Een Moeilijk. Ik vraag je om mij te vertrouwen, terwijl ik jou dat vertrouwen niet kan geven. Vertrouw je mij, Marion? Ja. Dat zeg je niet. Niet zomaar. Maar ik vertrouw u. Dank je. Ik hoop je later alles te vertellen. We zijn niet van plan, je ja, het oog te verliezen, en ik. Nee, nee, ze zou je vaak nodig hebben. Op het kasteel is spontaniteit niet in grote hoeveelheden voorradig. Maar ik zal er zijn als Inge, als... Als u me nodig heeft. Ja, waarschijnlijk staan we eerder. En je denkt op de stoep om je een dag te ontvoeren. U weet waar ik naartoe ga. Ja, ik heb je niet voor niets laatst naar jouw ouders weggebracht. De volgende dag namen mijn vader en ik afscheid van Marion... Nou, de gingen. Hm. Dag, lieveling. Kom je gauw bij, ons? Maar ik wacht gewoon tot je me komt halen. Gaan we juffrouw Marjoen gauw halen, papa? Dat zul je zien. Wacht maar. Dag, meneer van Herenwaarde. Marjoen, we zeggen elkaar nu gedag, maar we nemen geen afscheid. Nee, is goed. Als toeziend volgt over Inge, zul je trouwens spoedig willen horen hoe het met haar gaat. Toeziend volgt? Tuurlijk, Marjoen. Daartoe benoem ik je bij deze. Zo woonde Marion opeens bij haar ouders. De eerste weken daar gingen sneller voorbij dan ze had durven hopen. Ze genoot van het natuurleven in deze nazomer. Een enkele keer kwam Edith over. En hoe gaan we tegenwoordig echt met onze Marion? Hm. Best hoor. Hoe lang wil je hier blijven? Ik weet het niet. Zeg, mm -hmm. hoor je nog wel eens wat we niet kunnen schilderen? Of mag ik dat niet vragen? Jawel, nou ja. Eigenlijk hoor ik nooit meer iets van hem. Vind je dat niet erg? Nou, ja, ja een beetje, ik weet niet. Weet je, ik... Mm -hmm. als ik in bed lig, dan probeer ik hem soms wel voor de geest te halen. Mm -hmm. En dat lukt dan niet eens meer helemaal. Opluchting? Ja, jawel, maar... Nou, weet je, ook wel een beetje leeg, want daar waren toch ook wel prettige herinneringen bij. Mm -hmm. En die luivend kasteel? Oh ja, ik kreeg gisteren een brief. Oh, zo? Ja. Nou, nou. Wil je de foto's zien? Hm? Wacht even, staan er zaten foto's bij. Doe maar, draag je ze bij je? Nou, ik heb ze in mijn tas gestopt. Wacht, wacht. Ja, yeah. ja. Kijk eens. Oh, dat is schattig. Dat is het meisje. Lief, hè? Ja, dat is Inge. Ja. Ah. Zo, ik wist niet dat hij al paard reed. Ja, nou ja. Maar ja, dan kun je als adellijke dame natuurlijk nooit vroeg genoeg <laughs> mee beginnen. Kijk, kijk, kijk. Ja, ja. De vader houdt de teugels vast. Dan oh, dat is altijd heel verstandig voor je vader. Mm. Maar wel lastig als het zo blijft. Je lief, hè? Ja. Natuurlijk. Oh, ze komen volgende week. Nou, als ze je niet ontslagen hadden, hadden dus ze ook geen reis hoeven maken om je op te zoeken. <laughs> Maar die reis maakten we toch. Ik weet nog hoe blij ik was dat ik Marion terug zag. Zo Inge, ga jij maar even buiten de schommel spelen. Maar wees wel je... voorzichtig. Maar ik wil wiepen. Nee, je... Nou maar liever, dan vraag je er even die kindjes die daar zitten. Kijk maar, of ze met je meedoen. Hè? Papa Marion wil even rustig praten. Wel voorzichtig hoor. Doe ja, maar. Ja hoor. Oh, nee, gaat goed. Ja. gaat gaan de Ja. Schip daar. ja die, prima. Ervies, voorzichtig, hè, schat. Zes, en afzij gaan we dan... Afzij weg, Ja, En voorzichtig. En? Is het leven rustig? Hier in de buurt? voor een tijdje is dat wel prettig, ja. Ja, ik heb het druk. De fabriek natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ik lees veel. Ik hoop komend voorjaar beleidenis te doen. Beleidenis? Het komt als een verrassing. Zie je. No. Ik ben veranderd. De dominee die mij zal aannemen heeft, uh, heeft me trouwens nog gedoopt. Mijn vader heeft ook beleidenis bij me gedaan. En hij leidde ook de routines, dus toen mijn vader overleed. Mm. Later, toen ik trouwde. Ja? En Magda, die wilde wel een kerkelijke bevestiging van ons huwelijk. Net als mama. Omdat het zo hoorde. Ik wilde niet. Weet ja. je, ik, ik wil geen dingen die zo hoorden, maar, maar die verder leugenachtig zijn. Mm -hmm. nou, dus toen ik met het geloof brak, wilde ik daar consequent in blijven. Ing is dus niet gedoopt. daar heb ik nooit spijt van gehad. Nou, en toen... Toen kwam jij. Toen u mij vroeg voor te lezen uit de Bijbel, durfde ik dat bijna niet. Ja, ja ik ben vaak bang voor u geweest. Je hebt ons gezin weer gekerst, Marjon. En daarom vertel ik het als eerste alleen. Ja. Ik ga nu iedere zondag naar de kerk. Samen met Ine. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, meneer van Heerenwaarde. Wel, maar ik weet het eigenlijk wel natuurlijk. Ik ben zo gelukkig. Voor u, voor ons allemaal. Wij kunnen dat gemeneer niet afschaffen. Het is toch een beetje dwaas tussen vrienden. Ik heet Reinier. Hoe vreemd het misschien ook klinkt, maar juist dat verzoek bracht Marion in het aarzelen. Ze bedacht dat haar zusje Edith met zoiets geen moeite zou hebben. Nou, nou. Daarna, is een belangrijk persoon als bron van herenwaarde heeft besloten dat je hem mag Een Complimenten, Marion. Nee, ik weet niet of ik het wel wil. Ach, kom nou, wat is dat nou voor onzin? Natuurlijk wil je dat. Maar er is zo'n grote afstand tussen ons, dat is toch duidelijk? Ja, dat kun je toch niet zomaar uitvlakken? Hij wil het toch? Maar hij woont op dat kasteel. Oh, het is zo moeilijk om je dat uit te leggen. Maar vroeger, weet je, in de tuinfluiten was het alsof het tot dezelfde wereld behoorde. Als hij tegenover me aan tafel zat en een krant las. Of als hij razend werd omdat hij het sterven van zijn vrouw niet langer kon verdragen. Ja, zo, zo, zo ken ik hem. Waarom zou hij veranderd zijn? Nou, door de omstandigheden. Mensen veranderen door de omstandigheden waarin ze komen te leven. Dat gebeurt jou toch ook? Ja. Je moet je aanpassen. Je kunt hem renier noemen. Ja. Jullie zijn toch vrienden? Nee, ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Niet eens aan mezelf. Wat ga je doen? Ik weet het nog niet. Het is zo moeilijk, Edith. Mijn vader schreef haar een brief... Hij liet haar weten dat hij mij op Marion's advies op de kleuterschool had gedaan. En ook dat hij hoopte dat ze hem gauw eens terug zou schrijven. Maar Marion antwoordde niet. Dat maakte hem onrustig, onevenwichtig, ongeduldig. Renier! Dag Marion! Ja, als Mohammed niet naar de berg komt, dan komt de berg naar Mohammed. Hoezo? Nou, ik dacht, ik ga persoonlijk antwoord halen op een brief die je nog steeds niet beantwoord hebt. Ik zal eerst je jas even uit. Nou, of gaan we een eentje rijden? Oh, dan doe ik mijn jas even aan. Moment. Het is prettig je te zien. Het was niet goed dat ik je brief niet beantwoord heb. Het zal niet meer voorkomen, meester. Daar houd ik je aan. We gaan er toe. Zien we wel. Wat ik je wilde laten zien, Marion. Ja? Hier, het eerste voortbrengsel van mijn dochter. De kleuterschool. Oh, kijk nou toch eens. wat ze met de kleine vingertjes een <laughs> prachtige vlochte bladwijzer heeft gemaakt. <laughs> zeg een schenk, alsjeblieft. Oh, wat leuk. Oh, dank je wel, Renier. Maar Jonneke. Dat moet je niet zeggen, dat kan nee, maar niet. Neem me niet kwalijk. Ik wilde je niet kwetsen. Oh nee, nee. Begrijp het. Kom. Hoewel mijn vader geen pogingen meer deed de intimiteit tussen hem en Marion te vergroten Zagen ze elkaar de volgende maanden geregeld En zo werd het vriendschappelijke contact dat tussen hem bestond versterkt Maar altijd als mijn vader nadacht over zijn liefde voor Marion Plaatste zich iemand voor hem Jij mag van verhield te onderzoeken of zijn gevoelens beantwoord werden. Het zou een stuk makkelijker zijn als je niet tussen ons instond, Dubois. Ik heet Jaap en ik zit in Frankrijk. Alsof dat jij van houdt in haar geesten zijn. Je kunt natuurlijk blijven doen zoals je doet van Herenwaarde. wachten tot je 65 bent, maar dan kom je er nooit achter wat je voor Marion betekent. Misschien voelt ze iets voor jou dat zoveel groter is dan de liefde die ze koesterde voor mij. Hoe kom ik dat te weten? In ieder geval niet door af te wachten van herenwaarde. Niet veel later zaten mijn vader en Marion tijdens een uitstapje in een restaurant. Ergens in het gooi. Het is prettig om je weer te zien, Marion. Ik vind het ook prettig. Ik ben hier. Een stukje pannenkoek? Nee, hey. hey, dank je. Marionneke. Kindje, kindje. Wat een buitenkans dat ik je nou toch hier mag treffen. Spijt me dat die buitenkans niet voor ons beide geldt, André Wesseling. Maar wat klinkt het nou toch onvriendelijks? De laatste keer dat we elkaar ontmoetten, toen was je toch heel wat liever voor me. Hm? Wat bedoel je? <laughs> Kom nou. Ik geloof dat jij nog altijd even ingetogen bent. Hè. Maar ja, even min als alle anderen ben je eerste minnaar gebleven, zoals ik zie. Misschien is het nu beter dat hij nu verdwijnt. Ach. En deze jongen dame met rust laat over. Ook oh, mag ik even afrekenen? 7,5 en alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank u Routje maar. Jon, we gaan er meteen van door. Ja, zo alsjeblieft. Nee. Ja, maar... ja, nou, hm. nou, prachtige kennis zou jij erop na, zeg. <treeks> Waarom zeg je niks? Met zo iemand had ik nou, al nou wel als laatste... Oh, Zo'n Heb Je hebt je snel je oordeel klaar, jij. In dit geval niet zo moeilijk. Toch zou je misschien beter even kunnen wachten totdat je weet... wat voor soort verhouding er geweest is tussen die man en mij. Nou, dat bedoel je toch, een verhouding? Je hoeft mij daar niets over te vertellen. Die dingen kan je beter voor jezelf houden. Wat voor dingen? Dus spaar me alsjeblieft de details. Wat de voor details? Wat denk je eigenlijk aan? Zo naïef. Ik ben absoluut niet naïef. Daarom lijkt het me beter dat ik je precies vertel... in wat voor soort verhouding ik tot die vent sta. Als je vindt dat ik dat moet weten... Ja, dat vind ik ja. Deze André Wesseling... die heb ik precies twee keer ontmoet. Dat is een vriend van Jaap. En dan kan je wel vertellen dat ik nog nooit iemand heb ontmoet... aan wie ik meteen een grotere hekel had dan aan deze kwal. En dan ook nog om een heel andere reden dan jij denkt. Ah, vriendje van Dubois. Is dat die hoek waar te wint? Is dat een hoek die jou niet zint? Heb je echt een hekel aan me? Dat hoef ik toch niet te herhalen? Heeft hij je nooit... Heeft hij je nooit aangeraakt, jong. Alsjeblieft, zeg. En die ander? Jaap? Nee, hij niet. kun je nou zoiets zeggen? Het was anders. Ik, ik hield toen van Jaap. Toen? Toen, ja. Jon, ik, ik geloof niet dat ik er net op mijn best was. Nee. Neem me niet kwalijk. Ik wil het je graag uitleggen, maar niet nu. Jon? Hm? Mag ik je overmorgen komen ophalen? S is al. Dan gaan we de hele dag de natuur. Hm. Ja? Hm. Ja. <laughs> Dan moet je wel van denken, Nou, zo'n uitval. Ja. Een heleboel. Oh. Dat is nou vast aan morgen. is nou helemaal vandaag. Dus dan kun je wel rijden als je je arm om me heen hebt. <laughs> Twee dagen later nam mijn vader Marion mee. Het was een heldere, zonnige dag. Ze piknte aan de rand van een smalle sloot niet ver van de plaats waar ze de auto hadden neergezet. Mm. Lekker. Mm. Wil jij het laatste padje? Ja, hm? graag. Ah ah. ah. Hm? Moet je eerst even iets voor me doen. <lacht> ja, ja, ja. Voor jou doe ik alles als ik me niet ver weg hoef. Maar je een, een bosje van hier. Gatjes voor mijn plukken daar. Nu heeft die sloot niet over. Aan de overkant? Ja. Dat doe ik voor je. Zichtig hoor. Dat doe ik voor je. Zichtig. Weg gaat-ie. Eén. Twee. Ja, nou toe dan. Drie. het ja, knap. Wat goed. Nou. Deze? Nee, die grote. Die? Nee, die andere nee, nee pak ze dan zelf. kom maar kom maar ik durf het want... niet kom hier maar kom maar spring hè nou. ja daar komt hij kom dan. Ja, kom dan. hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm Ik voel me zo gelukkig, hier. Ik durf het niet. Ik durf je. Ja? ja. Ik hou van je. Je moet nooit bang zijn. Komt nee. Niemand. Ja. Niemand komt er tussen jou en mij. Nee. Huh? <laughs> ik voel me zo gelukkig. Wat heb je nu, om ik je ontvloot? Ja kon ik je toch niet vertellen waarom je weg moest. Nee, maar hoe lang wist je dan al dat je ja, van me hield? Zo lang. Ja? Oh, zo lang herinner je nog dat het Sinterklaas was. Ja. <laughs> zo lang geleden. Ja. En terwijl ik toen naar Jaap ging en jou pijn deed. Dat is niks, dat is niks. Ik nee. dacht nee. niet dat ik het had volgehouden als hij er niet was geweest. Ja. Ik moest het op volgehouden, Om aan. Maar ik wist helemaal niet dat je zoveel... Zeg het nu. het is goed gekomen. Ja. Ik heb een tijd gehad. Het is pijn gedaan, maar... het is goed gekomen. Ja. Hm? ja. Oh, ik begreep pas iets toen je me had ontslagen. Want toen werd ik ook zo jaloers, hè. Dat je daar op het kasteel zat bij je moeder en... ik dacht dat je me te min vond voor Inge. Ik miste er zoon. Ik miste jou zo ontzettend. Maarten? <middels> Wat? Hoor je dat? Wat oh, is dat nou de... Ja. Ik had met hem afgesproken. <middels> hier, voor vandaag. Oh, ik wist niet dat je dat ook nog kon. vind je toch een knapper? Je zult je voor mij nog wel meer verbazen. <middels>